Het debat dat vandaag in de Tweede Kamer zou worden gehouden over de hulp aan Griekenland gaat niet door. Begin deze week maakten de ministers van Financiën van de Eurolanden afspraken over de leningen aan Griekenland. En minister Dijsselbloem stuurde over de afspraken een uitgebreide brief naar de Kamer. En die brief is te ingewikkeld om vandaag al te bespreken.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 De Rotterdamse thuiszorgorganisatie Faveo ontslaat bijna al zijn medewerkers, zo'n 600 mensen. Volgens advocabo FNV zijn de medewerkers de dupe van een bizarre aanbestedingsstrijd. Vavo was tot nu toe de grootste aanbieder van thuiszorg in de stad. Bij een nieuwe aanbesteding werd volgens de gemeente Rotterdam gelet op een combinatie van prijs en kwaliteit. Vavo verloor in bijna alle deelgemeenten de opdracht. En concurrenten wilden de werknemers van Faveo niet overnemen. Afakabo beraadt zich op acties.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 Favier bleef dat twee jaar, maar wist in die periode geen prijzen te winnen met de club. Later trainde hij onder meer vier seizoenen FC Utrecht, waar hij de bijnaam Koning Ab kreeg. Hij werkte ook jaren in het buitenland, onder meer bij AA Genk en AEK Athene. Ab Favier was 71 jaar. Dat is weer, nog veel bewolking en af en toe zon. Aan zee enkele buien en het wordt 6 of 7 graden. Morgen bewolkt en op de meeste plaatsen droogt, wordt een graad of 5. In het weekend is er kans op een bui, overdag is het ongeveer 4 graden... en s'nachts rond het vriespunt. ANWB-verkeersinformatie met zes files nu. Over het algemeen valt het wel mee met de drukte dus. Behalve dan op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Want die is dicht tussen Driebergen en Maarsbergen. Er is een ongeluk gebeurd. Verkeer vanuit Utrecht naar Arnhem kan omrijden via Amersfoort over de A28. Of via Knopendel. Dan volg je eerst de A2 richting Den Bosch. Daarna de A15 naar Nijmegen.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 Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Wat moet je nou als patiënt met het EPD-nieuwe stelsel het elektronisch patiëntendossier? Goede zorg is belangrijk, maar is al die informatie wel goed beschermd? Mark Robin Vissig onderzoekt het in Nijmegen vanochtend. En wat te doen met de Griekse tragedie? Nou, gewoon verplaatsen naar een plek buiten de euro. Dat vindt de ChristenUnie. Griekenland kan beter uit de euro-stappen, vinden ze. De partij heeft een groep wetenschappers onderzoek laten doen... naar de toekomst van de euro. Een van de conclusies is dat Griekenland erg door de terugkeer... naar de drachme weer bovenop kan komen. Partijleider Arie Slop van de ChristenUnie vindt dat ook. Ja, wat we nu aan het doen zijn is eigenlijk uh, wat aanmodderen. Uh, het is pappen en nat houden. De deal die deze week is gesloten over Griekenland... dat is geen echte oplossing voor Griekenland. Daar is Griekenland niet mee geholpen op lange termijn... maar ook de eurozone niet...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 Exitcondities moeten worden gesteld, uittredingscondities voor landen. En dat we Griekenland op een hele sociale manier zullen moeten begeleiden... naar een situatie dat ze niet meer in de eurozone zitten... wel binnen de EU nog kunnen opereren... en dat ze dan beter economisch zich kunnen gaan ontwikkelen dan nu.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 Uit het onderzoek van de onafhankelijke commissie Graafland is gebleken dat een euro- en een zero-optie voor de noordelijke landen wel heel erg veel potentie heeft. Maar dat het voor de zuidelijke landen absoluut niet zal helpen omdat zij niet gezamenlijk een optimale muntunie kunnen hanteren. En we zullen ook onze besluiten moeten nemen met het oog op wat ook voor deze landen uh, belangrijk is. En om die reden valt die in ieder geval op dit moment af. Maar hoeveel landen wil u dan buiten de huidige euro zetten? Nou, op dit moment uh, is de situatie van Griekenland is het meest uh, urgent. We hebben een aantal keren geprobeerd om hen uh, met steunpakketten er binnen te houden. Maar de situatie wordt niet beter. Eerder is die nog aan het verslechteren en nemen de schulden van Griekenland uh, weer toe. Dus op dit moment gaat het alleen om Griekenland. Je kunt niet uitsluiten dat er misschien in de toekomst andere landen bij gaan komen... Aan welke landen moet ik dan denken? Ja, kijk naar wat de situatie is. Ik bedoel, een land wat op dit moment ook aanklopt bij de eurolanden is natuurlijk Cyprus. Wat ook een enorm bedrag aan lening wil hebben. Als je dat vergelijkt met wat hun eigen binnenlands bruto product is. Dus dat is een land wat wel in aanmerking zou kunnen komen. Misschien zijn er meer landen. Maar voor dit moment is het meest urgent Griekenland en moeten we zorgen dat we daar het eerlijke verhaal vertellend een sociale oplossing voor bieden die in het belang is van Griekenland, maar ook van de eurozone in zijn totaliteit. Ja, wat wilt u van premier Rutte en van minister Dijsselbloem van Financiën? Dat we het eerlijke verhaal vertellen. En het eerlijke verhaal is dat de eurozone op deze wijze niet verder kan functioneren. Dat we exitcondities moeten gaan stellen. Dat we landen als Griekenland niet met pappen en nat houden erbij moeten houden. Maar dat het in het belang ook van een land als Griekenland zelf is. Maar ook de eurozone voor de toekomst. Dat we zorgen dat ze uit kunnen treden. Dat ze met een eigen munt kunnen devalueren. En kunnen werken aan een verdere economische versterking van hun land. Dat is op deze wijze met de keuzes die nu gemaakt moeten worden... wat korte termijn keuzes zijn, absoluut onmogelijk. Arie Slob van de ChristenUnie was dat. Peter Blok sprak met hem. Er zou vandaag nou eens een Kamerdebat over Griekenland... en de steunoperatie zijn, maar dat is uitgesteld. En dat hele rapport, mocht u het willen lezen... van de ChristenUnie, geschreven dus door een groep wetenschappers... dat kunt u vinden op de website van de ChristenUnie. Het rapport Graafland, een pdf kunt u daar vinden. Door naar het EPD. Mark-Robin Visser stort zich daar vanochtend op. en Hij is nu uh, bij Herman Levelink, dat is een huisarts. Uh, werkt Levelink al met zo'n zo soort dossier, Mark-Robin? Zeker, zeker, Lara. Het functioneert hier in, in Nijmegen en, uh, gewoon al een tijd. Hoe lang eigenlijk al, meneer Levelink? Een jaar of drie. Een jaar of drie alweer. Ja. Ik heb hier in mijn hand een pasje... En dit is een, een chippasje uh, van uh, mevrouw Verwoerd. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, dit is uw persoonlijke Uzi-pas. Wat betekent dat, Uzi? Wat betekent Uzi, dames? Een unieke zorgverlener-identificatie. Unieke zorgverlener-identificatie. Weer wat geleerd, hè? Ja, precies. <laughs> uh, dit pasje, meneer Levelink, heeft mevrouw Verwoerd... U heeft ook zo'n pasje? Ja, ik heb ook zo'n pasje. Dat moet in de, in de computer. Waar, waar gaat die dan in? Inderdaad, dat gaat hier in het... Uh... In de in Dit de laser, deze, En pas dan kom je in dat, in dat systeem, dat, in dat elektronische systeem. patiëntendossier. Dat ja. klopt, ja. Maar zo'n pasje kan je natuurlijk namaken. Uh, dat, nou, dat is wel heel moeilijk, want er zitten een heleboel veiligheidscertificaten op. Je moet het op, persoonlijk op het postkantoor ophalen. Ja. En, het is van het ministerie, hè? Het is van het ministerie. En uh, de uitgifte is eigenlijk nog veiliger dan van het paspoort. Streng, streng, streng. Ja. Goed, Z zonder pasje kom je dus niet in dat systeem. Volgende vraag. Als je dan in het systeem zit... Uh, je gaat inloggen. Krijgt iedereen dan alles van mij te zien? Nee, dan krijgt, hangt het een beetje vanaf wat voor beroep je hebt... want het staat op dat pasje. Ja, de, je... de dokter krijgt iets anders te zien dan de apotheker. Ja, de dus apothe de apotheker krijgt niet te zien dat ik jaren geleden... ik zeg noem maar wat, een abortus heb laten plegen, nee, bijvoorbeeld. Nee, de apotheker krijgt alleen de gegevens van medicijnen te zien... en de huisarts krijgt, zit in de positie dat hij en die medicijnen en de gegevens van de huisarts kan zien. Het bevalt u heel erg goed, hè? Ja, wij zien hier een heel beperkt aantal gegevens... maar net die dingen die heel belangrijk zijn bij spoed, ja. die zien we. Ja. Wat u betreft heeft het systeem ook de toekomst, ook landelijk... Wat ons betreft heeft het nou dat systeem het is meer een internetverbinding... waar we dingen door ophalen, ja. die heel streng beveiligd ja. is. Maar er is heel veel over te doen. Hè? Mensen zijn bang dat het op straat komt te liggen, dat er ingebroken wordt. Laten we even kijken, maar dat is misschien wel interessant... naar de situatie zoals die nu is. Wat, hoe gaat het bijvoorbeeld nu in ziekenhuizen? In het ziekenhuis is het nu zo dat je in het algemeen inlogt met een gebruikersnaam en een wachtwoord. We hebben de afgelopen jaren gezien dat er dan af en toe dingen op straat liggen omdat ja. iemand het wachtwoord kent. Maar vertel even, als je inlogt, wat als gebeurt er Als je één er dan? keer erin bent, kan je bij alle dossiers uit dat hele ziekenhuis. Dat is nu het systeem. Dus een verpleegkundige of een arts in een ziekenhuis kan met één inlog alle patiënten alles zien. zien alles zien. Maar je... dus zo goed is het nu ook niet? Nee, want dat is nou net het probleem. Als iedereen zo'n pasje zou moeten gebruiken om in te loggen... Ja. hadden we alle rellen van de afgelopen twee jaar niet gehad. Want dan is de beveiliging om te binnen te komen ja. al veel, veel minder. Ja. Meneer Levelink, vandaag wordt de Tweede Kamer gebriefd... over dat het toch gaat ingevoerd worden. Hè? Hoe dan ook, we krijgen allemaal in de toekomst te maken... met de vraag, wil je wel of niet meedoen aan een elektronisch patiënt? Dus jij, u zegt, vooral doen. Ja, vooral doen. Maar hoe kan het nou dat er de afgelopen... U zegt het is ook hartstikke veilig en het is, de informatie is beperkt. Hoe kan het nou toch dat er zo'n lading op dat EPD is komen te liggen? Nou, een beetje omdat het beeld is ontstaan alsof er een centraal een heel groot dossier zou zijn... of alle gegevens mee zouden komen. Dat is niet zo. Je kan aan je huisarts vragen van dit wil ik niet en dat wil ik niet. En dan is er dat niet bij. Je kunt er ook zelf in, hè? Je, uh, dat kan om dit niet, maar je kan wel gewoon bij je huisarts vragen van wat gaat er meegestuurd worden. En als je ja. zegt van dat klopt niet, dan kun je dat daar... Je corrigeert. kunt er controle op houden. Ja, je kan daar controle op houden. En in de toekomst krijg je ook bericht als iemand erin kijkt. Je krijgt bericht als iemand erin kijkt? Ja, vanaf midden volgend jaar wordt dat geregeld. Meneer Leveling, dank u wel. Ik ga even naar uw collega, meneer, meneer Schreuder. Ja. Vindt u dat goed? Lijkt me een goed plan. Heeft u nog een goede vraag voor hem? Uh, <laughs> Jullie <laughs> kennen elkaar. <laughs> of om de groeten te doen. Zou ik doen de groeten en vragen of alle patiënten daar ook enthousiast blijven? Ga ik doen. Op naar meneer Schreuder, bedankt. Hoort u zo dus, hier in het Radio 1 Journaal. Engeland wacht met spanning op de presentatie van het rapport Leversen. Het onderzoek naar het grootste afluisterschandaal... weet u nog, News of the World. We staan er straks uitgebreid bij stil. Eerst de verkeersinformatie. Dennis mooi, jij verwacht een uh, nou, relatief drukke ochtendspit... zoals altijd op donderdag. Hoe gaat dat nu? Nou, op de meeste wegen valt het nog wel mee. Er staan maar tien files. Op uh, de gebruikelijke plekken uh, sta je niet, zoals verwacht... Uh, meteen al helemaal vast. Maar op een tweetal wegen staat het wel helemaal stil. Dat komt door ongelukken. Eerst de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Die is dicht tussen Driebergen en Maren. Verkeer vanuit Utrecht... Utrecht naar Arnhem rijdt om via Amersfoort over de A28. Of via het knooppunt Del. En dan kies je eerst de A2 richting Den Bosch en daarna de A15 naar Nijmegen. De A29 richting Rotterdam, die is ook dicht door een ongeluk. Tussen knooppunt Hellegatsplein en Numansdorp staat het nu stil over drie kilometer. En daar is dan de weg ook afgesloten. Als je vanaf de Zuid-Hollandse eilanden naar Rotterdam wil... dan kan je beter omrijden via de Moerdijkbrug over de A59 en de A16. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Straks meer over uh, het grote afluisterschanaal in Groot-Brittannië... en uh, de spanning die uh, momenteel heerst bij de persjournalistiek in, uh, in Groot-Brittannië... vanwege het Leveson-rapport dat gaat verschijnen en wat daarin zal staan. Eerst eens even naar de Palestijnen. Want president Abbas zal vandaag een verzoek indienen bij de VN, de Verenigde Naties. Abbas wil dat de Palestijnse staat een waarnemersstatus krijgt. Het is niet de eerste keer dat de Palestijnse president om meer erkenning vraagt. Misschien weet u het nog. Vorig jaar diende hij een verzoek in voor een volledig lidmaatschap van de VN. In de tijd waarin het Arabische volk hard werkt om democratie te bereiken... tijdens de Arabische lente... zeg ik dat de tijd is aangebroken voor de Palestijnse lente. Het verzoek werd niet alleen in de Zaal van de Verenigde Naties met applaus ontvangen...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 De Israëlische premier Netanyahu reageerde direct op het verzoek van de Palestijnen. De waarheid is dat Israël vrede wil met de Palestijnse staat... maar de Palestijnen willen een staat zonder vrede. Het verzoek tot volledig lidmaatschap kreeg toen te weinig steun... om het tot stemming te brengen. Nu dus een nieuwe poging van Abbas. Hij gaat voor een stapje lager op de ladder een waarnemersstatus. Nederland zal tegenstemmen. Alles afwegende kom ik tot de conclusie dat statusverhoging op dit moment niet helpt... en juist contraproductief zou zijn. Zo ook de Verenigde Staten en Duitsland. Het is maar ook gewis dat Duitsland aan een zulke resolutie niet toestemmen. We zijn duidelijk we zijn consistent met de Palestiniën, dat we een observer-state... Uh, in the and this Deze landen stemmen tegen omdat ze vinden dat het geven van een status... het vredesproces tussen Israël en de Palestijnen niet zal helpen. Groot-Brittannië twijfelt nog. De Britten zijn in principe voor een waarnemersstatus... maar willen alleen voorstemmen onder bepaalde voorwaarden. We willen een Palestijnse staat zien. But for us to support a resolution at the UN, it is important that the risks to the peace process are addressed. However, in the absence of these assurances, the United Kingdom would abstain on the vote. Als de Palestijnen niet ingaan op de Britse voorwaarden, zullen de Britten afzien van stemming. Toch zal de aanvraag van Abbas waarschijnlijk een meerderheid halen in de algemene vergadering. Onder meer Frankrijk, Rusland, India en China stemmen voor. Zo ook Spanje, Zwitserland, le choix maintenant la possibilité réelle de mettre en place une solution à deux États. Nosotros siempre hemos manifestado nuestro compromiso con la solución de Voorstanders dus van een waarnemersstatus voor de Palestijnen bij de VN. Na half acht breken we over door met diplomatie deskundige Robert van der Roer. Dan het Leveson-rapport. Wie bewaakt de waakhond? Britse media en politiek debatteren al weken fel over deze vraag. Het debat is een voorschot op de commissie Leveson... die onderzoek deed naar het afluisterschandaal. En vanmiddag presenteert de rechter Leversen zijn eindrapport... waarin hij aanbevelingen doet voor regulering van de pers. Um, Mr. Grant, zoals met sommige andere ben ik erg bedankt voor je you for coming. Dagen, weken, maanden verhoorde Lord Leveson getuigen, eigenaren, politici en natuurlijk de slachtoffers van het afluisterschandaal kwamen aan bod. Uh, a account of what the of my flat like in one of the En nu één jaar later presenteert Leveson zijn bevindingen. Hoewel er intense media aandacht is voor zijn onderzoek, is er verrassend genoeg geen letter van uitgelekt. Oh, I think it's been invaluable. Maar al kennen we nog niet de eindconclusies van Leveson, de verhoren van de commissie alleen al zijn een bijzonder nuttige oefening geweest. He has, Leveson heeft alles naar buiten gebracht, zegt Lord Fowler, een conservatief hogerhuislid en voormalige krantenuitgever. We hebben gezien hoe ver. Far... Uh, this has gone. We hebben nu gezien hoe rot de cultuur was bij sommige kranten. Like the phone de afluisterpraktijken, het betalen van mensen voor informatie. En één ding staat voor hem vast: de Press Complaints Commission, de Britse variant van de Raad voor de journalistiek, zal verdwijnen. I think that the fact that um, none of this was revealed inside the Press Complaints Commission. Um, en de tijd was door De had gefaald in het afluisterschandaal, beschermde zelfs News of the World. Ik denk dat dat moet leiden tot een aantal serieuze vragen over de toekomst. Maar de grote vraag nu, wat komt er voor in de plaats? De Britse media zijn sterk verdeeld. Kranten zoals The Sun, de zusterkrant van News of the World, verzetten zich nu al tegen elk ingrijpen van de politiek. Dit is de richting van het die we moeten nemen en niet wat enige macht. In the hands of wettelijke beperkingen van de pers, ja, dat levert alleen maar ellende op... stelt Trevor Kavanaugh, politiek commentator van The Sun. Want waar wettelijke beperkingen zijn, zijn er advocaten. En waar advocaten zijn, zijn er schadeclaims. En die kosten de kranten geld. Veel geld. En je zult lokale papers heel snel en misschien... En uiteindelijk zullen de kleine regionale kranten de nek omdraaien. En ook de nationale kranten zullen in de problemen komen. Well, we want a lot of maar de pers die heeft het recht op zelfregulering verloren, stelt Michael White, commentator van The Guardian. En ik denk dat we een a, a systeem van de persregulatie hebben, die een grotere component heeft... Non... Fleet Street non-newspaper component. Een perswaakom die betaald werd door journalisten, waar journalisten zo rechter als jury zijn. We weten nu wel dat het niet werkt. Uh, newspapers in this country tell politicians, policemen, judges, doctors, everybody, business, the banks. Zijn er niet journalisten die al te zeggen dat artsen, banken, politici zichzelf niet kunnen reguleren? You can't regulate yourself. You can't be trusted. Nou, dat geldt dus ook voor de journalistiek. En zowel Michael White als Lord Fowler sluiten niet uit dat deze nieuwe waar komt in de wet verankerd moet worden. Het is nu aan de politici om actie te ondernemen, zegt Fowler. Maar ook de politiek is scherp verdeeld, zoals we gisteren wel zagen... tijdens het wekelijkse vragenuurtje in het Lagerhuis. Veel conservatieven zijn tegen. Een free press... Is a necessary counterbalance to a strong state. Terwijl Labour juist openstaat voor wettelijke beperkingen van de pers. I hope we can work on an all-party basis. This is a once-in-a-generation opportunity for real change. Premier Cameron wilde niet vooruitlopen op het rapport van Leveson. Hij zegt alleen dat de status quo niet langer voldoet. Yeah. Ik denk mijn friend is absoluut right in what he zegt. De status quo, I would argue, does not just need updating. De status quo is unacceptable en needs to change. Maar ja, het is aan Cameron om uiteindelijk met een antwoord te komen. Legt hij de pers zware beperkingen op via de wet, ja, dan heeft hij een probleem met zijn eigen partij en vele media. Maar doet hij niet, ja dan krijgt hij natuurlijk ook een verwijt. Waarom had hij dan de Leveson Commissie überhaupt opgericht? Het is een dilemma waarmee de premier alleen maar kan verliezen. Tja, dat lijkt me lastig. Hoe behoud je persvrijheid en voorkom je dat soort wangedrag? Zoals uh, News of the World heeft vertoond. Nou, vandaag het lang verwachte rapport van de commissie Leveson... over dat afluisterschandaal in de Britse pers. wordt er uiteraard meer over op deze zender vandaag. Het is bijna half acht. Um, laten we nog even naar China gaan. John de Bol is met zijn programma als um, Ik hou van Holland. En ook The Voice, niet de enige Nederlander die de Chinese televisie wil veroveren.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 Gewoon gaan worden. Ja, en dan uh, is die markt dus zodanig open dat wij hier flink aan de gang kunnen. Kijk eens aan. Pieter Fleury ziet het helemaal zitten daar in China. Hij sprak met Karen Eshuis. Heeft u een tatoeage? Ik hoef niet te weten waar die zit, maar uh, blijf even luisteren. Zometeen hebben we nieuws voor u.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 zodat ze met hun eigen munt kunnen devalueren... en dat ze op termijn hun economische positie echt kunnen versterken. Volgens Lop is het tijd dat het kabinet het eerlijke verhaal vertelt. Wat we nu doen is aanbodderen, zegt hij. Een jongen van 12 is gisteravond overleden... nadat hij tijdens een voetbaltraining plotseling onwel was geworden. Dat gebeurde bij de Apeldoornse boys.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 Nou, wij weten het al. Zeg jij het maar, Frits. Het is 39.296. En dat is een recordaantal voor het KWF. In het programma traden onder andere Karin Bloemen, Claudia de Brij en Kane op. En bekende Nederlanders vertelden over hun ervaringen met kanker in hun omgeving. Afgelopen weekend stonden alle clubs in het betaald voetbal al stil bij de ziekte. Bij specialist Drost heeft zich opnieuw iemand gemeld... die zegt onnodig te zijn geopereerd na een doorverwijzing door neuroloog Janssen Steur. Deze vrouw was 21 toen ze werd geopereerd. Onlangs werd bekend dat 13 patiënten van Janssen Steur... mogelijk ten onrechte een hersenoperatie ondergingen. De neuroloog staat inmiddels terecht voor fouten... die hij eerder maakte in het medisch spectrum Twente.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 Bij de Rotterdamse thuiszorgorganisatie Vaveo komen bijna alle medewerkers op straat te staan. Dat zijn er zo'n 600. Vakbond Avocabo FNV zegt dat ze de dupe zijn van een bizarre aanbestedingsstrijd. Vaveo was tot nu toe de grootste aanbieder van thuiszorg in de stad. maar verloor een nieuwe opdracht in bijna alle deelgemeenten aan de concurrentie. En die concurrenten willen de werknemers van Vaveo niet overnemen. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online.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 ANWB-verkeersinformatie met 23 files, zo'n 75 kilometer bij elkaar opgeteld. Dat, ja, dat cijfer zegt niet heel erg veel, want het is gewoon volgens het boekje. Behalve dan op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Daar is de weg dicht tussen Driebergen en Maarsbergen door een ongeluk. Verkeer vanuit Utrecht naar Arnhem rijdt om via Amersfoort over de A28... Of via het knoopendel, dan volgt u eerst de A2 richting Den Bosch... daarna de A15 richting Nijmegen. Andere kant op die A12, vanuit Arnhem naar Utrecht staat het ook vast. Tussen Veenendaal West en Driebergen, 6 kilometer. Dat is precies aan de andere kant van de vangrail, ter hoogte van het ongeluk. En er is ook een ongeluk gebeurd op de A29 richting Rotterdam. Tussen knop en Hellegatsplein en Numansdorp staat 4 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Verkeer dat die file wil ontwijken, kan het beste omrijden via de moerdijkbrug over de A59 en de A16. Hoe combineer je het uitbesteden van je business intelligence platform met het behoud van correcte analyses en inzichten? Door het complete IT-platform ontwikkeling, beheer en support onder te brengen bij een specialist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 De coachingskalender is al tien jaar de bron voor dagelijkse inspiratie... en ideaal als najaarsgeschenk. Koop de coachingskalender dus nu bij managementboek.nl. De beste boekensite en meer. ABU is de branchevereniging voor uitzendondernemingen. Check abu.nl. Goedemorgen, het is acht minuten over half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Misschien heeft u er wel één... Een tatoeage, honderdduizenden Nederlanders eh, zitten onder, sommige van hen. sommigen hebben er eentje, op een arm, of op andere plekken. Tatoeages, het is steeds meer gemeen goed. Wat op lange termijn de gevolgen voor de gezondheid zijn, is eigenlijk nooit goed onderzocht. Uit Duits onderzoek blijkt nu dat tatoeage-inkt vaak kankerverwekkende stoffen bevat. En ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit vindt geregeld verboden stoffen in de inkt. Bovenop kan het wel misgemaakt bloeden.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 Ja, zo is dat. Valt best mee. Ik geloof niet dat Matthijs van der Wielen tatoeage heeft. Tom van het Hek? Jij ook niet, hè? Nee, ik ook niet. Goedemorgen. Nee, dat stuk nee. wel. Nee, je bent niet echt een lichte man voor tatoeages volgens mij. Nou, dat weet ik niet. Maar <lacht> ik heb hem niet in ieder geval. <lacht> misschien komt dat nog. hè? sommige mannen doen dat <lacht> je op oudere leeftijd. Je ja. weet het nooit. Ja. Hey, uh, we moeten even terug naar het wereldkampioenschap van uh, Vettel in de Formule 1, want daar is commotie over ontstaan. Wat is er aan de hand? Ja, dat is ongelooflijk. We de derde keer op rij wereldkampioen, alles gevierd en nou schijnt er een verhaal komt via de BBC en andere toch ook betrouwbare bronnen dat Vettel in een gele vlag situatie. Dat is als er gevaar is op het circuit dan gaan mensen met gele vlag Lachen, ...gaan ze dan zwaaien. Mm -hmm. En dan mag je niemand inhalen. En het verhaal is nu dat hij in zo'n gele vlag situatie afgelopen zondag iemand heeft ingehaald... ...dat dat te zien is op zijn eigen, uh, zeg maar, uh, boordcamera. En als dat zo zou zijn, dat is allemaal speculeren... ...dan zou hij eventueel twee plaatsen worden teruggezet. Dan wordt hij achtste. En reken mee, reken mee. Dan zou Alonso wereldkampioen zijn met één punt verschil. Oh, ja. Alonso heeft al getwitterd en gezegd dat hij geen wonderen tot stand kan brengen. Maar reglementen soms wel zet hij daar in die Twitter. Dus ook daar is in ieder geval enige hoop. Er is nog geen officieel protest van Ferrari. Want de Internationale Autosportfederatie moet dit zelf gaan onderzoeken. Uh -huh. Het waarheidsgehalte uh, weet niemand nog precies. Maar het is toch wel zodanig serieus dat mensen er rekening mee houden... dat er in ieder geval nog van alles staat te gebeuren de komende week. Dus ja, dat is wel heel raar om uh, aan de tafel later, aan de protesttafel... eventueel nog een andere te krijgen, maar het zou misschien zomaar kunnen. Maar verwacht je echt dat, dat, dat, dat ze tot een andere beslissing overgaan? Nou, mocht het zo zijn, uh, dat zeggen de mensen die er echt heel veel verstand van hebben, mocht het zo zijn dat onomstotelijk vaststaat via die camera dat hij een overtreding heeft ja. begaan, dan moet men daar een, een, een sanctie aan verbinden. En ja, hoe raar en curieus ook, dan zou dat in dit geval kunnen leiden tot het scenario wat we net vertellen. Maar je kan het je bijna niet voorstellen, nee, he? daarom, maar het ja, nee, nou, maakt het wel lekker spannend. Zo is dat. Uh, uh, dat geldt ook voor het voetbal. Nou ja, de baas van UEFA, Michel Platini... Ja. wil de Europa League opheffen. Waarom? En wat moet er voor in de plaats komen? Nou ja, die Europa League staat al een tijd onder druk. De Nederlandse clubs hebben er ook alles eens wat over gezegd... maar ook hele grote clubs in het buitenland... die dan net die Champions League niet halen. Die zeggen, ja, het is financieel niet interessant. Dus dan doen we dat maar uh, met ons tweede team zo'n beetje. Dat, dat toernooi devalueert. Dus dat ze op zich kijken naar die opzet van die toernooien. Dat snap ik wel. Maar dan te roepen, ja, hij gaat weg. En dan, uh, ja, als een soort hoekje voor het bloeden te zeggen, dan gaan we de Champions League naar 64 clubs uitbreiden. Dat lijkt mij een zeer uh, onzinnig idee, want dat is een sinaasappel uitpersen mm -hmm. en weten dat als je hem uitgeperst hebt, toch nog weer verder willen gaan. Uh, Barjan München heeft ook al gereageerd uh, bij, bij monden van Caroline Groemenik, die vinden het een onzinnig idee. De KNVB heeft gezegd, we willen er wel eens uh, naar kijken. Alles is welkom. Dat er iets moet gebeuren, ja, dat lijkt wel helder dat er iets met die Europa League moet gebeuren. Maar om dat te doen door de Champions League, en het woord Champions staat voor Kamp. Ja. Nou, reken mee uh, wie er dan allemaal mee gaat doen bij 64. Dus je snapt ook wel wie er een beetje voor zijn en wie er een beetje mm -hmm. tegen zijn. Maar het lijkt mij zeer uh, onzinnig. Voor het Nederlands voetbal zou het overigens op lange termijn wel goed zijn, die 64. Maar ik denk toch dat het niet zo'n goed idee is. Oké, okay. nou, dat staat genoteerd. Tom, dank je wel weer. Hoi. En zo dadelijk. Vandaag wordt het een uh, belangrijke dag voor de Palestijnen. We hebben we het er al over gehad vanochtend. Uh, worden ze waarnemer bij de VN of niet? Straks meer. Is eens eventjes de fuckheersinformatie. Dennis mooi. Er staan nu 35 files, uh, Lara. Wat dat betreft uh, is het volgens het boekje. Maar op een aantal wegen lopen het toch onverwachts vast door ongelukken. Eerst bij Amsterdam op uh, de Ringweg vanaf de A10 Noord richting de A10 Zuid, dus via de Zeeburgertunnel. Tussen de afrit Volendam en Knoop het Watergaasmeer staat uh, 6 kilometer door een ongeluk. Terecht. De rechter rijstok is dicht. De A12 vanuit Utrecht naar Arnhem is zelfs helemaal dicht. Tussen Driebergen en Maarsbergen door een ongeluk. Verkeer vanuit Utrecht naar Arnhem rijdt om via Amersfoort over de A28 of via het knooppunt Del. Dan volg je eerst de A2 richting Den Bosch en daarna de A15 richting Nijmegen. Andere kant op op diezelfde A12 maar dan vanuit Arnhem naar Utrecht. Ter hoogte van het ongeluk staat tussen Veenendaal West- en Driebergen, 8 kilometer. De kijkersfielen, A29 richting Rotterdam. Tussen knoppen Hellegatsplein en Numansdorp, 4 kilometer door een ongeluk. Hier is de linkerrijstrook dicht. Als u die file wilt ontwijken, dan kunt u omrijden via de Moerdijkbrug. En dan volgt u de A59 en de A16. A67 vanuit Venlo naar Eindhoven, tussen Zomer en Gelderop. 6 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Eros Ramazotti, En moest even, want we krijgen geen contact... met uh, diplomatiek-expert Robert van der Roer. Maar dat is inmiddels wel gelukt, Robert. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, gelukkig, via de telefoon. Nou, dan doen we het gewoon zo. Ja. We praten met je omdat um, de Palestijnen vandaag... het waarnemend VN-lidmaatschap aanvragen... bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. En ik begrijp dat de kans groot is dat die aanvraag wordt gehonoreerd, hè? Ja, uh, van de 193 lidstaten uh, rekenen de Palestijnen op minstens 130... Uh, uh, en hopen op 150 tot 170 landen die mee gaan stemmen. En dat zijn natuurlijk een, uh, ja, dat is een stevige overwinning voor de Palestijnen. En nee, wat houdt dat in waarnemend VN-lidmaatschap? Wat, wat mag mogen de Palestijnen dan? Nou, als je heel precies kijkt, uh, krijgen ze een aantal bevoegdheden erbij. Dat zijn er niet veel, maar wel een aantal. Uh, ze mogen uh, ja, lid worden van VN-organisaties. Uh, ze worden erkend als staat. En ze komen er natuurlijk internationaal gewoon ja, beter voor te staan... ...omdat ze steviger in hun schoenen staan. Dat lidmaatschap van die VN-organisaties, daar zit het springende punt voor de tegenstanders... ...met name voor Israël en de Amerikanen. Namelijk dat uh, ze zouden het uh, lidmaatschap kunnen aanvragen van het uh, internationaal uh, strafhof in Den Haag... ...om daar eventueel oorlogsmisdadigen uh, neer te leggen als verwijt aan Israël. Ja. Nou, en dat is een zeer gevoelig punt... En uh, ja, daar, daar gaat deze hele discussie over. Ja, oké, okay, dan begrijp ik de weerzin van uh, bijvoorbeeld Israël. M ja. Maar waarom is um, Amerika zo tegen? Want ze hebben zich er tegen uitgesproken. Ja, nou, Amerikanen zijn eigenlijk, uh, ja die zitten op hetzelfde punt. Zij zeggen, eh uh, ja, jullie. Uh, frustreren het vredesproces. En de Palestijnen zeggen, welk vredesproces? Er is op dit moment geen vredesproces. Kijk, de Palestijnen hebben vorig jaar het volledige lidmaatschap... van de VN-organisatie VN aangevraagd. Dat is geweigerd. Omdat ja. de, de Veiligheidsraad kon daar niet uh, over, uh, eenstemming over bereiken. En nou, toen hebben ze de tactiek omgegooid... en gezegd, we gaan gewoon individuele landen benaderen... om ons te erkennen. Nou, nu proberen ze... ze hebben vorig jaar het lidmaatschap van de UNESCO gekregen... Uh, tot woede van de Amerikanen, die ook toen de uh, bijdrage aan UNESCO hebben stopgezet. Um, en nu proberen ze dus een opgewaardeerde status bij de VN te krijgen, waarmee ze eigenlijk in de rangen van uh, het Vaticaan komen. Uh, je moet het ook weer niet overdrijven, want ze blijven, zeg maar in bioscooptermen, op het, uh, een van de achterste balkons in de grote zaal zitten. Mm -hmm. Ze mogen niet zelf voorstellen indienen in de, in de, in de VN-vergadering. Dus, uh, en ze mogen wel weer een aantal protocollen gaan ondertekenen, waardoor ze bijvoorbeeld arbitrageprocedures tegen Israël kunnen opzetten. Uh, en dat is natuurlijk weer een extra drukmiddel. Het is wel, ja, het, het is dus... Iets meer uh, vlees op het bot voor de Palestijnen. En dat irriteert de Israëliërs en de Amerikanen enorm. En hoe gaat Washington dan straks om met deze nieuwe situatie, denk je? Want het, het kan toch ook zijn dat dit een soort vliegwiel-effect uh, heeft... dat zo'n lidmaatschap uh, andere positieve ontwikkelingen stimuleert? Het begin van iets goeds is? Of zien ze het louter negatief? Nou ja, kijk, er zit natuurlijk... als je naar de Palestijnse uh, strategie kijkt... zit er ook uh, zit er wel wat een en ander achter. natuurlijk. Israël, uh, het komt voor, op, is voor Israël op een zeer ongelegen moment... Vorige week heeft Israël uh, ja, zeg maar, toch aan status uh, licht ingeboet door het conflict met Hamas. Uh, tien ministers van Buitenlandse Zaken zijn in Gaza geweest, uh, inclusief de emir van uh, Qatar. Dat heeft Hamas op de kaart gezet. Uh, Israël is stevend op verkiezingen af, zit niet te wachten op meer invloed van Hamas. En uh, ook niet op meer invloed van de Palestijnse autoriteit. Die zijn dan ook nog een keer onderling verdeeld. Uh, in de regio zelf broeit het ook enorm. Dus Israël staat onder druk. Is Turkije min of meer kwijtgeraakt als belangrijke bondgenoot. En Israël zit even uh, ja, in, de, in de hoek waar de klappen vallen. Stevend ook nog op verkiezingen af. Dus nog meer onrust op het front. Uh, dat is niet in het belang van Israël. Amerikanen, overigens, hebben gevraagd ook dit hele proces. En zijn stemming van vandaag over de Amerikaanse verkiezingen heen te tillen. Nou, dat is dan gelukt. Maar um, ja, het, het broeit enorm in die omgeving. En um, dat. dat... Dat, ja, dat verduistert en, ja, dit, die, deze hele stemmingsprocedure vandaag ook nog een keer. Hey, en het Nederlandse standpunt, want uh, minister van Buitenlandse Zaken Timmermans heeft gezegd... Uh, vorige week nog een verhoging van die status bij de VN niet opportun te vinden. Uh, betekent ja. dat een nee? Straks? Nou, ik hoorde gisteravond van een uh, hoge diplomaat uh, in New York... dat uh, uh, Nederland tot op, tot op het laatste moment het uh, EU-beraad afwacht... Je vraagt je af welk EU-beraad. Want uh, al dagen is duidelijk dat de Europese Unie zeer verdeeld is hierover. Um, een hoop landen erkennen trouwens de Palestijnen niet. Maar, uh, dus daar zit al een punt. Maar bijvoorbeeld de Duitsers hebben gezegd dat ze tegen uh, zijn. Nou, Of dat ook leidt in een harde nee en een tegenstemming, dat moet nog blijken. De Fransen zijn daarentegen weer uh, duidelijk voor, hebben dat ook de afgelopen dagen bekendgemaakt. De Britten zweven er ergens tussenin, die eisen garanties. Van de Palestijnen dat ze niet naar het strafhof gaan en zouden dan wel willen voorstemmen. En anders onthouden ze zich. Okay. Nederland zal waarschijnlijk op die lijn gaan zitten. Ook ja, iets van een onthouding. Of, of Nederland het aandurft om tegen te stemmen, is natuurlijk een. een de vraag. Timmermans zelf was eerst voor, als ik ook als Kamerlid. En nu zou hij dan als, als minister tegen moeten gaan stemmen. Dat, hoe hij dat aan zichzelf uitgelegd krijgt, ja, precies is voor mij ook nog on onduidelijk. Robert van der Roer, dankjewel weer. Graag gedaan. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Bij me, Katrien Straatman. Goedemorgen. Goedemorgen. Alweer een medische misser in het ruwaard van Puttenziekenhuis. In het Algemeen Dagblad vertelde 57-jarige Maarten Fuik. dat een groot deel van zijn gezonde longen na een verkeerde diagnose is verwijderd. Aan de Rotterdammer die bloed werd gemeld dat hij longkanker had. Met tranen in zijn ogen vertelt Maarten, Maarten Fuik. dat hij zich een zombie voelt. sinds de operatie, schrijft de krant. De arts was 100% zeker dat het kanker was. Fuik is van Plan de zaak aan te vechten tot aan de hoogste rechten. Want dat was geen kankerbleek. Nederland is een waterland, maar het is ook het enige land in Europa... waar burgers zich niet goed tegen overstromingen kunnen verzekeren. Dat zegt het Verbond van Verzekeraars in Trouw. Het verbond werkt aan een landelijk dekkende verzekering... die begin 2014 kan worden ingevoerd. Elke week vinden in België 56 verkrachtingen en vijf groepsverkrachtingen plaats. Amper 4 procent van de daders wordt vervolgd en veroordeeld. Volgens de Vlaamse krant de morgen stapelen dozen met uitstrijkjes zich op in de kelder van het universitair ziekenhuis Antwerpen. Tweederde daarvan wordt nooit geanalyseerd. Twee van de grootste medicijnfabrikanten ter wereld, GlexoSmithKline en AstraZeneca, hebben de Nederlandse zorgverzekeraars proberen te paaien. om zo meer te kunnen verdienen aan geneesmiddelen. Dit verklaarden diverse bronnen aan de Telegraaf. De twee farmaceuten boden de verzekeraars onderzoeksprojecten aan. ter waarde van 2 miljoen euro. als ze medicijnen tegen astma en longziekte COPD niet preferent wilden verklaren. Wanneer medicijnen preferent zijn, dan kunnen zorgverzekeraars afdwingen. dat zij voor een lagere prijs geneesmiddelen kunnen inkopen. Jongeren die een strafblad hebben, krijgen voortaan twee jaar na hun overtreding al een verklaring van goed gedrag. Eerder moest daar vier jaar tussen zitten. Staatssecretaris Teven wil de jongeren zo aan het werk helpen en voorkomen dat ze terugvallen in de criminaliteit. Teven zou het gisteren hebben toegezegd tijdens de besprekingen van de justitiebegroting in de Tweede Kamer. Dat schrijft nu.nl. Even naar de familie ja, van Obama, want die is nu helemaal klaar voor kerst, zo blijkt. We have uh, 54 trees in the White House. 54. That's a lot of trees. En uh, of course, keeping with past holiday traditions, we have our annual White House gingerbread house and a big giant bow. Bow is kind of big, don't you think? De is de hond. Ja, precies. <laughs> Michelle Obama die het kerstseizoen in het Witte Huis uh, openen voor u. Nog een paar nachtjes slapen en het is pakjesavond.